6 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tim Overdik en Tom van Heck. Twee grootmachten staan inmiddels op het veld op het punt van beginnen in de arena in Gdansk. De wedstrijd van vandaag. Spanje Italië. Geen sport, maar ook spannend de verkiezingen in Frankrijk. Maar ja. eerst het nieuws. Gert Kluk. In een westelijke regio in Birma is de noodtoestand afgekondigd... vanwege geweld tussen boeddhisten en moslims. President Tenzin heeft dat bekendgemaakt in een korte toespraak op tv. Hij roept de bevolking op kalm te blijven. Burmeese staatsmedia melden dat vrijdag zeker zeven mensen... om het leven kwamen bij rel in de regio Rakhine. Honderden huizen werden in brand gestoken. De onrust greep de afgelopen dagen verder om zich heen. President Tenzin stuurt het leger naar Rakhine... dat er feitelijk het bestuur overneemt en de orde moet handhaven. Hij hoopt dat alle partijen in de regio met de regering willen samenwerken.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 Ja, luister, het verkiezingsprogramma wordt geschreven, maar het kan natuurlijk reëel dat we dat in ons verkiezingsprogramma terugdraaien. Rutte zei dat er tijdens het overleg van het Vijfpartijenakkoord... niets anders op zat dan met de maatregelakkoord te gaan. Maar het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding... op het woon-werkverkeer strookt natuurlijk niet met de VVD-idealen. Al dus Rutte. Eerder namen andere partijen van het Vijfpartijenakkoord... al afstand van de Forense tax. Alleen D66 staat er nog volledig achter. D66 leider Pechtold zegt dat andere partijen last hebben van angstbiberitis.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 Hij krijgt een bedrag van bijna 2,7 miljoen euro belastingvrij. Het is de hoogste jackpot die Holland Casino ooit heeft uitgekeerd. Volgens het bedrijf kon de winnaar nauwelijks geloven... dat hij zo'n grote prijs had gewonnen. Ja, die was in het begin uh, dat eigenlijk met alle winnaars van die uh, grote prijzen... Uh, helemaal beduust. Hij was uh, in het begin vol ongeloof. Dus uh, ja, de collega's van mij uh, die, die brengen dan een glas champagne... en op dat moment uh, dringt toch wel een beetje het besef door. Zeker ook omdat er dus 2,7 miljoen...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 Dit is de Radio1 Sportzomer. Verkiezingen in Frankrijk vandaag, ja, ook dat voor een nieuwe assemblée. En er wordt gevoetbald, maar over Frankrijk gesproken, de mannenfinale bij Roland Garros. U luistert naar Radio1 Sportzomer met Tom van Valentek en Tim Overdiep. En we gaan naar Parijs voor de tennis. Nadal nee, tegen Djokovic. Mark Brasser. nog steeds droog? Het is uh, nog steeds droog. Uh, drie games gespeeld inmiddels in de derde set. Twee en in het voordeel van Rafael Nadal. Het was 2-0 voor de Spanjaard. Hij had uh, een break alweer uh, te pakken. Ja, en Djokovic die liep er een beetje bij. Uh, maakte zo gebaren met zijn armen zo wijd. Uh, pr pratend, uh, schreeuwend bijna naar zijn bank. Zo van ja, Ik, ik, ik word er moedeloos van. Hij kreeg uh, een, een, een breakpoint in, in de openingsgame. Ja, dat versilvert hij dan niet. Ja, dan houdt Nadal zijn service. Nadal dus op 2-0. Ja, toen brak Djokovic net wel terug. Een iets mindere game van Nadal. Djokovic ook een Beetje geluk op breakpoint. Maar een beetje geluk mag je ook wel een keer hebben hoor. Breakpoint in het voordeel van Djokovic speelde niet een rally. De bal van Djokovic raakte de lijn. Sprong weg, gleed weg van die lijn af. Die misschien ook nog wat nat is. En ja, Nadal kon de bal niet meer controleren. En zo ging de game dus naar Novak Djokovic. Die dus 2-0 achter staat in sets. 6-4 en 6-3. En 2-1 achter staat in de derde set. Maar goed, we kennen hem als een knokker. We kennen hem als een vechter. Maar zo heel af en toe, zeker op die belangrijke momenten. Als hij dan goed in de rally zit. Maar als hij dan net het punt weer niet mee te maken, dan, ja, dan zie je toch iets van, van vertwijfeling, iets van wanhoop in zijn ogen. Dat je dat, denkt, dat, ik doe helemaal niks fout en toch pak ik het punt niet. En dat is natuurlijk ontzettend frustrerend. 2-0 sets cent dus voor Nadal. 2-1 in het voordeel van de Spanjaard in de derde set. We gaan eens even naar het EK. Spanje, Italië. Prachtig affiche op papier. Spanje eh, zonder aanvallers, maar wel in de aanval, Fidemko. Nou, in ieder geval veel in balbezit. Dat hebben ze nu ook weer. Maar ja, dat zullen we vanavond heel veel te zien krijgen. Spanje in balbezit. probeert het spel te maken. En dan uh, hopen de uh, Italianen op balverlies. Gebeurt niet zo vaak hoor, bij die Spanjaarden. Balverlies. Maar als het dan gebeurt, dan liggen, uh, zoals dat zo mooi heet, Balotelli en Cassano... de twee spitsen van Italië, onmiddellijk op het touw. om dan weer uh, toe te slaan. Het is een mooie voetbalsfeer. Het knettert een beetje hier in, uh, in Gdansk. Waar uh, de Spaanse supporters overigens uh, beduidend in de meerdere... Zijn eh, ten opzichte van de Italiaanse collega's. Maar ja, ze zullen iets moeten vinden op dat eh, combinatievoetbal van die Spanjaarden, wat ze in de eerste acht minuten al veelvuldig hebben uitgevoerd, maar waarover ze nog geen kansen zijn uitgekomen. Maar derhalve na 7,5 minuut, want zover zijn we nu, is het nog altijd 0-0 bij Spanje tegen Italië. Frankrijk is vandaag opnieuw naar de stembus gegaan. Inzet dit keer zijn de 577 zetels van de Assemblée Nationale. Belangrijk voor president François Hollande... omdat hij alleen met een meerderheid in het parlement... zijn regeerplannen kan uitvoeren. Vandaag is de eerste ronde over een week. Op 17 juni dus volgt de tweede en beslissende ronde. Correspondent Ron Linker peilde de animo... om nu alweer te gaan stemmen bij een stembureau in Parijs. Op een druilerige zondagmiddag in Parijs, mondjesmaat lopen er hier wat mensen binnen in dit stembureau en de voorzitter bevestigt wat zich landelijk aftekent, een lagere opkomst. Écoutez, faible, clairement par rapport au présidentiel par rapport aux élections de 2007, heb les chiffres en tête mais je pense qu'on est légèrement Minder kiezers tot nu toe dan bij de presidentsverkiezingen, maar ook een lagere opkomst in vergelijking met de vorige parlementsverkiezingen in 2007. Heeft u een verklaring? Les gens ont de mensen hebben besloten om iets anders te doen. Misschien te kijken een match de foot met het de van Hollande. Of te kijken de finale van Roland Garros. Of misschien zijn ze train het oeien van champignons, omdat het is begonnen te pluwen. Ze hebben misschien wel wat beters te doen, concludeert hij lachend. Misschien wel voetbal kijken, want daar zagen ze Hollande in ieder geval gisteravond verliezen. En als je afgaat op de mensen die hier binnenkomen, dan hopen ze dat ook de Franse Hollande vanavond gaat verliezen. C'est qu'il y ait un gouvernement. Il, a un, Il faudrait qu'il y ait un gouvernement de cohabitation. Deze meneer hoopt dus op een cohabitation. Dat rechts een meerderheid behaalt. Hollande moet samenwerken met een rechtse assemblée. Een beetje tegengas tegen de socialisten. de socialisten soient équilibrés euh, à la chambre. Euh, maar enfin, je pense ze vont avoir la majorité. Oui? Oui, je pense. Ja, daar klinkt dan ook wel weer berusting in door. Deze meneer gelooft dat de Parti-socialist van Hollande... een absolute meerderheid zal behalen. Dat is de vraag. De peilingen zijn het er niet over eens... maar alle wijzen wel op een linkse meerderheid. Maar goed, dan moeten ze wel komen stemmen. Voorlopig is de opkomst nog laag. De mevrouw staat nu nog de panelen te bestuderen. Wat denkt u, de opkomst is laag? Was het wel verstandig om in korte tijd... twee van dit soort ja, toch belangrijke verkiezingen te houden? Ik weet niet waarom er twee zijn. Ik heb een goede vraag. Ik aan iemand die de zal geven. Ik kan niet Geen idee, zegt ze, maar ze zal het haar volksvertegenwoordiger vragen. En waarom zitten deze verkiezingen zo kort op elkaar? Want er ben een regel die is goedgekeurd door een rechtsparlement hier in Frankrijk. Het belangrijkste issue voor haar is in ieder geval Europa, want ze vindt dat ten tijde van de eurocrisis Frankrijk eigenlijk geleid zou moeten worden door een regering van nationale eenheid. Nee, ze kan niet seul piloten. En dat is wat de gauche niet heeft begrepen. C'est qu'elle est assez egocentrique. En qu'elle veut piloter probablement seul. Elle va voir qu'il aura de gros problèmes. Er gaan grote problemen ontstaan als links egocentrisch alleen probeert te regeren. Nou, ze gaat haar electorale zegje doen in het stemhokje. En dan rustig thuis de uitslag afwachten. You don't have to be beautiful. To turn me on.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 Tom Jones, uh, deze is 1988, maar Tom, ik zag hem vorige week in Londen, zong hij voor de Koninklijke Familie, begin 70, alsof hij nog 30 jaar jonger was. Geweldig. Wij blijven oefenen, Tim, <laughs> om dat erop te halen. We gaan eerst maar eens even bij Philip Koken kijken. Spanje, Italië. Spanje heeft het beste van het spel. Dat is te zien. Nu een kans voor Silva. Maar die schiet weer tegen het lichaam op van de centrale verdediger. De gelegenheidsverdediger nu, Daniele Rossi, Die uh, zijn team leidt van achteruit. Want uh, je kunt één ding zeggen van de Italianen. Kwalitatief zijn ze beslist minder. Maar ze spelen met het hart. En uh, dat hart heeft er ook voor gezorgd dat ze er af en toe uitkomen. En dat uh, ze een vrije trap kregen vlak buiten het strafstopgebied. En dat die heel gevaarlijk werd ingeschoten door Pirlo. En daar had Casillas een hele goede redding voor nodig. Om de Italianen nog van het scoren af te houden uit die vrije trap. De Spanjaarden hebben inmiddels twee kansjes gehad. Twee kansen van uh, Silva. Maar ja, die kwam ook niet voorbij Buffon. Dit zijn toch wel twee topkeepers hoor die hier uh, vandaag aan het werk zijn tegen elkaar. Spanje is beter. Maar ja, uh, het, is het is niet zomaar gewonnen voor uh, die Spanjaarden. Want ook al kunnen ze niet wennen nog uh, zo... Laat het zich aanzien aan het nieuwe systeem dat ze moesten spelen. Omdat Italië immers de laatste drie oefenwedstrijden niet konden winnen. Volgens een oude systeem. Ze verloren van Uruguay. Ze verloren van de Verenigde Staten. Ze verloren heel pijnlijk van Rusland met 3-0. Van de Dick Advocaat. En daarna is het allemaal omgegooid. En dat wordt dan nu uitgetest bij het ek bene. Dat systeem met drie verdedigers, vijf middenvelders en twee spitsen. En daarmee houden ze overigens nog wel stand tot nu toe. Na ruim 15 minuten spelen is het nog altijd 0-0. De beste kans dus nog wel uit die vrije trap voor Pirlo voor Italië. Van Gdansk naar uh, Parijs. Mark Brasser gaat er snel daar nu? Nee, Novak Djokovic die geeft zich niet uh, zomaar gewonnen. Hij stond 2-0 achter in de derde set. Verloor de eerste met 6-4. Verloor de tweede met 6-3. 2-0 achter dus in de derde set. Maar hij is uh, teruggekomen tot 2-2. Uh, heeft uh, teruggebroken. Uh, toen uh, bij 2-1 serveerde Djokovic om er 2-2 van te maken. Een hele lange game. Kansen over en weer. Die game ging uiteindelijk toch naar uh, Djokovic. En die uh, ja, pakt dus twee punten of twee games moet ik zeggen. Op een rij en staat Breakpoint. Uh, drie breakpoints had hij. Het was 0-40. En hij pakt nu de break op de service van Nadal. En dus uh, van die 2-0 achterstand komt hij op een uh, 3-2 voorsprong, Novak Djokovic. Nou, misschien dat dit hem uh, wat moed geeft. Eerder gezegd, van, hij kijkt af en toe wat, uh, ja, wat, wat, wat, wat teleurgesteld. Wat, wat mismoedig. Zo van ja, wat, wat ik doe toch zo mijn best. En het lukt allemaal niet. Nou, deze drie games op een rij, die zullen misschien een uh, goede steun in de, zijn, in de rug zijn. Hij staat natuurlijk 2-0 tegen set. In de set staat hij achter. Hij leidt nu in de derde set met uh, 3-2. En het lijkt. Het lijkt allemaal een beetje zijn kant op te vallen. Gaan we gaan het hebben over handbal. Heel even. De eerste wedstrijd om het landskampioenschap bij de Vrouw is gewonnen door Dalse 35-24 wonnen ze van SEW. In de best of three heeft Dalsen dus nog maar één overwinning nodig. om die titel te pakken. Volgens Peter Portenge, de coach van Dalsen, is zijn ploeg dan ook de favoriet. Wij we hebben wel een redelijk uh, complete ploeg. We hebben een hoop speeltjes aan hetzelfde niveau. Die zeg maar, weinig voor elkaar onderdoen. Ik denk dat dat wel een uh, verschil is. Dat uh, SW een ploeg is die, die een aantal speelsters heeft die er wat bovenuit steken. Dus kan het volgende week afgemaakt worden in Wochnum. En verwacht jij dat ook? Uh, nou ja, kijk, uh, S&W uit of thuis, dat is, uh, dat is nogal een verschil. Dat is ook gebleken in de voorgaande wedstrijd die we gespeeld hebben. We hebben daar uh, één keer uh, redelijk eenvoudig uh, gewonnen. We hebben één keer heel moeizaam gewonnen met één puntverschil. En we hebben één keer verloren met één doelverschil. En uh, thuis zijn, zijn natuurlijk wel wat uh, een stuk sterker als dat ze uit zijn. Dus wat dat betreft, uh, nou ja, we zijn in ieder geval blij dat we 1-0 staan En uh, hopen volgende week uh, ja, eigenlijk nog een iets betere wedstrijd te spelen als, als nu. En dan uh, hopen we dat het lukt. Je bent ook assistent, bondscoach bij de vrouwenploeg. Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat het EK, dat in december in Nederland zou georganiseerd worden, dat dat niet doorgaat. Um, Te veel aanvullende eisen die eigenlijk gesteld zijn door het EHF, de Europese Handbalfederatie. Wat voor dreun is dat nadat jullie eigenlijk die week daarvoor ook de Olympische Spelen op één doelpunt na misten? Ja, het is natuurlijk wel een hele nare periode geweest de afgelopen uh... Ik zei er vanmiddag tegen iemand van ik kijk normaal gesproken altijd uit naar de Olympische Spelen. Maar dat heb ik nu eigenlijk niet. Omdat ik vind dat we daar eigenlijk met de ploeg hadden moeten staan. En uiteindelijk uh, ga je daar niet. En dan krijg je een week daarna te horen dat ook het EK nog iets uh, niet doorgaat. En dat is natuurlijk zeg maar, met name voor een uh, groot deel van de spelers dus een enorme klap. Het is ook, uh, dat betekent ook van dat we waarschijnlijk helemaal niet aan het EK mee mogen doen. Dat je vervolgens een uh, team uit de top 8 krijgt... Uh, om je te plaatsen voor de WK en de afgelopen 3,5 jaar hebben we zo hard met elkaar gewerkt om ervoor te zorgen dat we ja, weer, eigenlijk gewoon weer helemaal terug zijn richting, richting de wereldtop. En dan ja, met, met, met zoiets als, als dit ja, wordt al je werk eigenlijk helemaal teniet gedaan. En dat is zeg maar, met name voor de speelsters die al heel lang meelopen en, en, en alles er aan de kant gezet hebben om dat te realiseren. Is dat gewoon een, ja, is vreselijk. Het is ik denk wel een beetje het ergste wat je kan overkomen als sporten. Vind je het ook vreemd dat een half jaar voordat dat EK georganiseerd zou worden in Nederland... dat dit nu ineens naar buiten komt met allerlei aanvullende eisen... dat accommodaties aangepast moeten worden voor ongeveer een miljoen euro? Of denk je dat er nog andere verhalen achter de schermen ook spelen? Nou, ik heb er geen idee van. Ik snap er waarschijnlijk helemaal geen ene pannenkoek van, uh, van hoe dit allemaal een beetje in elkaar zit. Uh. Als ik heel logisch nadenk, dan zeg ik van... ...Molastri, stelt je beschikbaar voor een EK? En uh, dan weet je eigenlijk vooraf uh, wat dat precies inhoudt. En... Uh... Ik heb natuurlijk de geruchten al uh, langere tijd gehoord uh, dat de kans zou bestaan dat ze hem eventueel terug zouden moeten geven of dat er financiële problemen waren. En dan denk ik bij mezelf, nou dan had je dat misschien uh, op een eerder tijdstip moeten doen, zodat wij in ieder geval nog de e kade kunnen spelen en, uh, en de kwalificatie daarvoor. Dit is natuurlijk, zeg maar, um, um, on, misschien is het, is het allemaal logisch. Dat zal dan allemaal wel, maar uh, op deze manier gooi je natuurlijk wel de carrière van uh, een heel veel spelers zomaar gewoon in de vuilnisbak. Ja, Peter Portengen zei dat, de coach van uh, Dalfsen. Philip Koker, Gdansk, volgens mij zo'n 20 minuten gespeeld. Ja, dat heb je goed gezien. Ja, 20 minuten inderdaad zijn we onderweg. En uh, ja, wat toch wel opvalt tot nu toe is dat uh, Spanje weliswaar meer de bal heeft... maar dat de laatste 10 minuten uh, Italië toch veruit uh, ja, het, het meeste spelaandeel heeft... het meeste gevaar kan creëren, vooral met lange ballen. Want uh, Italië slaagt er toch in om ver van de eigen kool af te spelen. En dat is uh, on-Italiaans, kun je zeggen. Nu een inworp vanaf de linkerkant van Giacarini. Dat is toch wel een hele opvallende speler aan de linkerkant bij Italië. Want hij debuteert notabene op een Europees kampioenschap in het nationale team van Italië. Dat is dan een van die zes spelers van Juventus die een basisplaats heeft gekregen vandaag. Want ja, die coach, die Prandelli, die heeft zo lang geprobeerd om een goede basisformatie te formeren. En daar is hij tot de dag van vandaag, of eigenlijk de dag van gisteren, mee bezig geweest... En eindelijk heeft hij dan besloten om Jaccarini dan maar een plek te geven in zijn basisformatie. En hij moet dan die hele linkerkant gaan bestrijken. Zowel verdedigend als aanvallend. Want hij heeft een enorm loopvermogen. Technisch is het allemaal wat minder. Maar qua loopvermogen kan hij echt met de beste mee. En dat is nodig ook vandaag. Balbezit nu voor de Rossi. Centraal achterin die uh, tijd neemt. Die rust neemt. En de Italianen zullen al heel blij zijn als ze in het eerste half uur zonder schade doorkomen. En af en toe, af en toe is het heel gevaarlijk uit de hoek komen. Zoals wel iets gelukt. Bijvoorbeeld met die vrije trap van Pirlo. Maar af en toe komen ook Cassano en Balotelli heel gevaarlijk door. Omdat Pirlo ze altijd weer kan bereiken met die steekpaas. Balbezit nu voor Spanje op de eigen helft. We hebben zo'n 22 minuten gespeeld. 0-0 bij Spanje tegen Italië in Geransk. Mark van Intem, jij kijkt mee voor ons... en de eerste tien minuten dacht je... nou, dat Spanje is wel een heel stuk sterk, maar de wedstrijd keert lijkt het. Ja, het keert inderdaad. Het, uh, ik vind Italië op dit moment gewoon sterker... en ik denk dat Spanje blij mag zijn... als er in het eerste half uur uh, niet gescoord wordt uh, tegen ze. Want uh, ook, uh, ook hier weer een uh, flinke kans. Die bal die gaat voor langs. Maar uh, je ziet dat de Italianen heel kort zitten... Uh, agressiever zijn, uh, fysiek sterker zijn uh, dan de Spanjaarden... en dat ze ook uh, op momenten dat het kan eruit komen met vijf, zes spelers... En dat doen ze prima. Maar jij zegt ook iets over Spanje, want wij constateren dat dan ook. Maar wij snappen niet helemaal waarom jij zegt Spanje mist een spits, toch? Ja, ik vind het onbegrijpelijk dat uh, Fabregas nu uh, als spits speelt, hè, met daaromheen Silva. Want je ziet dat Spanje gewoon diepte in het spel mist. Dus op het moment dat de Italianen komen, en dat doen ze echt uh, goed met vijf, zes spelers. Ja, dan moet je proberen de bal zien te veroveren. En dan kan je uh, gebruik maken van de ruimte die achter de, de Italiaanse defensie ligt. En dan zijn ze heel kwetsbaar. Dan moet je wel snelheid hebben. En dan is volgens mij Torres. Uh, de gewezen persoon om, uh, om dat te doen. Dan kijk ik naar Italië. Probeer ik een beetje te ontdekken wat nou het systeem is. Daar is het 3-5-2, 4-4-2. Uh, ik, ik niet helemaal duidelijk. Ja, in, uh, in, uh, uh, als ze aan het verdedigen zijn, dan verdedigen ze met elf man. Dan is het een 4-4-2 systeem. En inderdaad, in de opbouw, dan is het, een, uh, is het een ander systeem. Want dan spelen ze met drie man achterin. En dan maken ze het heel breed. En in principe gaan uh, de rechtshalve en de linkshalve van Italië uh, de hele flank bestrijken. En worden dan verdedigers. Betekent dat dat Italië wat dat betreft toch iets meer spel probeert te maken... en opbouw probeert te doen dan, dan we van hen gewend waren? Ja, absoluut. Ja. Ik vind uh, aanvallend gezien zeker nemen ze veel meer risico dan ik verwacht had tegen Spanje. Maar dat komt ook omdat ze denk ik een goede analyse hebben gemaakt... van het feit dat er weinig diepte is in het spel uh, van de Spanjaarden. En uh, ik denk uh, dat het verstandig is voor de Bosco om daar verandering in te brengen... en met Torres te gaan spelen. Ga eens kijken of hij luistert zo. Ik ben heel benieuwd. We gaan naar Parijs. Mark Brasser, Roland Gross. Tja, vier games op Parijs voor uh, Novak Djokovic. Stond 2-0 achter in de derde set. Staat inmiddels uh, 4-2 voor. <laughs> Hij krijgt inmiddels ook weer wat steun van het publiek. Net het nolly, nolly ging hier door het stadion. Nolly, een verkleinwoord van, van, van Novak. Als wij Jantje zeggen, Jan, Jantje. Ja, het publiek is hem die, die emotionele uitbarsting. Het slopen van dat bankje en het gooien met het record, Dat is het publiek hem waarschijnlijk... Ja, dat hebben ze hem vergeven. En het publiek wil graag een, een wedstrijd zien, een finale zien. Hopen natuurlijk dat Djokovic nog terug gaat komen in deze, in deze partij. Nou, of hij dat doet, dat is de vraag. Hij komt in ieder geval wel terug in deze set. En dus ook een beetje in de partij. 4-2 voor, ik zei het al. Ja, en, en zijn service wordt wat beter. Dat eerste servicepercentage gaat omhoog. Ja, en daardoor kan hij ook de rallies wat uh, dicteren. Hij maakt minder fouten, zeker de afgelopen paar games. Ja, en dan zie je toch dat uh, als Djokovic in die rally het initiatief kan, uh, kan nemen... als hij uit kan halen met zijn voorhand, als hij kan dicteren... Ja, dat Nadal die natuurlijk wel uitstekend verdedigt... maar dat Nadal het toch wat lastiger krijgt. Nadal nu op eigen service. Het is uh, 30 gelijk. Nadal dus uh, weer onder druk. Misschien dat uh, Djokovic ook deze game kan pakken en zijn 14 zo bij 5-2 voor de winst in de derde set. De wedstrijd kantelt dus een heel klein beetje in het voordeel van Djokovic. Het momentum ligt in ieder geval bij de servier op dit moment. Het is 6-4 en 6-3. de eerste twee sets voor Nadal, maar nu 4-2 in de derde set in het voordeel van Novak Djokovic. de mix van nieuws en sport. de Radio1 Sportzomer. Acoustische versie, hè? daar moet je extra stil bij zijn natuurlijk. Gespeeld bij Giel Beel op 3FM. I follow Rivers van Triggerfinger. En stil is er nog steeds op het scorebord bij Spanje-Italië. Stevige pot, maar nog geen doelpunten. In Parijs vechten Nadal en Djokovic om de winst op Roland Carros. Het is nog steeds droog, ze gaan gewoon door. Man van de klok, Gert Kloek, met het nieuws. Dit is Radio 1. De verkiezingen in Libië worden een paar weken uitgesteld. Ze stonden gepland voor 19 juni, het wordt 7 juli. Duitsval heeft volgens de kiescommissie te maken met technische en logistieke problemen. Het zijn de eerste vrije verkiezingen in Libië sinds de val van Muammar Gaddafi. In een westelijke regio in Birma is de noodtoestand afgekondigd vanwege geweld tussen boeddhisten en moslims. Birmezen staatsmedia melden dat vrijdag zeker zeven mensen om het leven kwamen bij rellen in de regio Rakhine. Onder de huizen werden in brand gestoken. Het leger gaat naar Rakhine om er de orde te handhaven.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 We gaan weer verder met de sportzomer. Eén uh, minuut over half zeven. Ja, het stond op een gegeven moment 2-0 en twee sets voor Nadal, Mark Brasser. En dan denk je toch, maar ja. Schrijf hem niet af, Tom. Schrijf hem hey. alsjeblieft niet af. Novak Djokovic op 5-2 in de derde set. Hij heeft Nadal nu al drie keer gebroken. In deze derde set inderdaad 6-4 en 6-3 stond hij achter. Hij stond 2-0 achter. Het leek erop dat Nadal de wedstrijd naar zich toe zou trekken. Maar Djokovic die bijt zich vast. Die wil niet van opgeven weten. Hij had wat. Ja, wat punten. Dat het echt net allemaal zijn kant op viel. Ja, en dat moet je natuurlijk hebben. Zijn service is beter. Het aantal fouten gaat naar beneden. Ja, en dus wordt dit toch nog wel een wedstrijd, hoor. 30-0 nu in de, in de service game van Djokovic. Bij die stand van 5-2. Hij heeft die derde set dus eindelijk eigenlijk binnen bijna binnen, moet je zeggen. De organisatie zal er misschien niet zo blij mee zijn dat er nog een set gaat komen. Die hadden natuurlijk het liefst gezien, en nou, denk ik, dat de wedstrijd gespeeld kan worden. In ieder geval uitgespeeld kan worden vandaag. Maar goed, zover is het nog lang niet. Derde set lijkt naar Novak Djokovic te gaan en dan komt er een vierde set. De Serviërs serveert, staat 30-0 voor en 5-2 in de derde. Dus blijft het kiezen voor de Spaanse sportliefhebber tennis of voetbal. Want Nadal de Spanjaard blijft even bezig in Gdansk, Spanje tegen Italië. Filip Koken, wat zie je? Ik zie dat Italië nu zowaar een keertje weer in de aanval is. En dat gebeurt niet zoveel in de afgelopen minuten. Het Spanje is wel beter, maar toch groeien die Italianen mentaal in deze wedstrijd. Want uh, ja, bij Spaans balbezit trekken de Italianen een muur op. Een muur op zo'n 25, 30 meter van de eigen goal. Van de goal van Buffon. En daar komen die Spanjaarden amper doorheen. Er is slechts één kansje geweest in het afgelopen kwartier. Dat is uit een afgeslagen corner. Een schot van Iniesta. Die Buffon makkelijk kon keren. Uit uh, pure frustratie maakt overigens nu Cassano Aan de andere kant een overtreding op uh, Casillas. Een overtreding die uh, geel waard is. Maar die gele kaart komt er overigens niet. Maar uh, de Italianen die groeien mentaal in de wedstrijd. En af en, toe, af en toe durven ze ook vooruit te voetballen. En krijgen ze ook aan de andere kant wel een kansje. En die Spanjaarden komen er voorin, maar niet doorheen. En wellicht dat uh, de bondscoach Del Bosca gaat luisteren naar Mark van Hintem. En dat ze eventueel nog een echte spits gaan inbrengen. Bijvoorbeeld Torres of anders wel Jorente. Wij gaan nog even hebben dat u nog steeds kunt reageren... op de stelling via de website van radio1.nl. Het verlies van gisteren Daar hebben we natuurlijk over het Nederlandse verlies. Maakt niet zoveel uit. We winnen de komende woensdag toch van de Duitsers. Vlak voor zeven komen we bij u terug met de uitslag. Nieuws uit de Burma. Het land dat een licht democratische ontspanning doormaakt. Maar wat blijkt, in een westelijke regio in Burma... is de noodtoestand afgekondigd. Burma-journalist Minka Nijhuis, uh, waarom is dat? Het is erg moeilijk om te weten wat er precies gebeurt. Het is een afgelegen gebied en onafhankelijke bronnen zijn heel moeilijk te vinden. Maar de regering heeft de noodtoestand afgekondigd omdat er rellen zijn uitgebroken tussen... ...een islamitische minderheid die ze Rohingya's heten en boeddhisten. Maar eigenlijk is de vlam al een week geleden in de pan geslagen... ...toen islamitische pelgrims in een bus zijn aangevallen door een boeddhistische meute... ...die meende dat een vrouw verkracht en gedood was door moslims. En uit wraak is de bus aangevallen, daar zijn tien moslims bij vermoord... En afgelopen vrijdag zijn de Rohingya's in hun thuisland de straat op gegaan. en hebben daarbij uh, winkels en huizen en overheidsgebouwen aangevallen. politie is ingezet, heeft geschoten. En er zijn dus uh, grote spanningen ontstaan tussen de boeddhisten en de moslims in het gebied. Kun je daarmee ook in deze regio terugbrengen tot een conflict tussen deze twee groepen? Het is een heel oud conflict. Het is ook een heel gevoelig conflict. De Rohingya's zijn een. Een moslimminderheid die heel erg zwaar gediscrimineerd wordt. De Verenigde Naties noemen hen een van de zwaarst vervolgde en gediscrimineerde minderheden ter wereld. Ze hebben ontzettend moeilijk bestaan. Ze mogen voor de, meest, voor de meest normale manier van leven... moeten ze eigenlijk al toestemming vragen. Bijvoorbeeld om te trouwen of vervolgonderwijs te kunnen nemen. Of om te mogen reizen. En ze hebben geen rechten, ze hebben geen staatsburgerschap. En dat is een kwestie die heel erg gevoelig ligt in Burma. Ook als je spreekt met democratisch gezinde de Burmanen... die de meerderheid vormen in het land dan merk je dat de meesten van hen toch vinden dat die mensen niet in Burma thuis horen. En hoe lastig is dat voor Burma, het land juist wat nu wat wil democratiseren? Is dit een soort van, van blokkade? Ja, dit is natuurlijk een enorme testcase voor een nieuwe regering, president Tijn Sein... die een verbond is aangegaan met uh, Aung San Suu Kyi om democratische hervormingen door te voeren... En dat is een fragiel en onduidelijk uh, onzeker proces... waarbij ook nog uh, oude krachten in het leger veel macht hebben... En een hele moeilijke, gevoelige kwestie die in de samenleving tot heel veel spanningen kan leiden... is natuurlijk een enorme testcase voor de nieuwe koers die zij varen. En het is bovendien niet eens ondenkbaar, al is daar niet aangetoond... maar in het verleden zijn daar wel bewijzen voor geweest... dat er bepaalde krachten binnen het oude machtsapparaat zijn... die die oude spanning tussen de moslims en boeddhisten aanwakkeren... Om, uh, ja, om gewoon verdere onrust te creëren waar zij eventueel weer vo voordeel en meer macht aan kunnen ontlenen. Dus een noodverordening in het westen van Burma, wat houdt dat in? Op het ogenblik uh, heeft het leger het gezag overgenomen. Dus de, de lokale autoriteiten staan nu onder het bestuur van het leger. En er is een avondklok ingesteld. En het zal ongetwijfeld ook betekenen dat het leger mag optreden en arrestaties kan verrichten. En het beeld is op dit moment heel erg onduidelijk, maar ik hoorde wel van een aantal Rohingya's dat uh, in Nederland, dat er dus in uh, plaatsen en dorpen mensen, Rohingya's, uit hun huizen worden gehaald, worden, worden opgepakt. Dan hebben we het dus over uit het westen van Burma. Minga, Nijhuis, je bent er vaak. Dankjewel voor deze toelichting. We gaan weer terug naar het voetbal Spanje-Italië. Nog geen oproepen van jou, Philip Koken. 0-0, wel bijzonderheden? Nou, dat Balotelli nu op dit moment zijn eerste gele kaart te pakken heeft. Maar of dat bijzonder... En de dat vraag niet bijzonders... is dat dat een bijzonderheid is. <laughs> ja, ik zou dat meer tot een gewoonte willen roepen. Nou, het is nog geen Nigel de Jong. Zo erg is het nou ook weer niet. Maar uh, uh, ja, hij, hij gaat inderdaad uh, uh, wat redelijk stevig in. En de scheidsrechter uit Hongarije maakte er ook een gebaartje van... Ja, het is nou eenmaal al de derde keer. Dat is geen regel. Maar scheidsrechters zijn ook maar mensen die houden er ook rekening mee. Ja, wat toch wel opvallend is, is dat... Uh, de Spaanse supporters op de tribune allemaal stiller worden. Want eens te meer blijkt maar is dat de balbezit, het hebben van de bal, niet altijd leidt tot betere kansen. Nu wellicht Iniesta, die probeert er langs te soleren in de 16 meter van de Italianen. Maar hij komt er ook maar niet langs. En dat is tekenend voor de Spaanse ploeg. Heel veel balbezit. Maar nauwelijks echte kansen. Aan de andere kant wel twee grote kansen voor de Italianen bij uitvallen. Cassano stuit op Casillas. Dat was toch een moeizame redding van Casillas. En een hele knappe volley zojuist drie minuten geleden van middenvelder Marquisio. Waar Iker Casillas overigens ook wel raad mee wist. Dus de beste kansen zijn voor Italië. Maar het balbezit is voor Spanje. Dit is de Radio 1 Sportzone met Tim Overdiek en Tom van Hek. Ja, maar ze doen het altijd nog goed. Meestal wat later op de avond. wij zijn er al rond deze tijd bij. Met Gary Hollywell Met It's Raining Man. Philip Koker. Nee, of gaan we naar tennis ja, even te Tennis, neem we niet kwalijk. Parijs. <laughs> Derde set inmiddels gespeeld. Die derde set gewonnen, zoals verwacht, door Novak Djokovic. Met 6-2. Nogmaals gezegd, hij stond 2-0 achter in die derde set. Pakt daar dus zes games op een rij. Ja, en het begin van de vierde set. Het is nu echt een keihard gevecht geworden. Grapple tennis bij vlagen van het aller. Allerhoogste niveau. Net een rally bij die stand van 0-0. In die vierde set eerste game Nadal serveert een rally van 44 slagen. En die rally werd gewonnen door Novak Djokovic. En als Djokovic die rally's gaat winnen. Als hij de rally mee kan met Nadal. En hij kan ook nog uitdelen af en toe met zijn hebt en met zijn backhand. Ja dan wordt het een echt een, een, een hart een keihard gevecht. Moeilijke omstandigheden. Een zware baan, zware ballen. Maar de twee die gaan er vol voor. Wedstrijd nog niet gespeeld. Mooie score nu van Novak Djokovic met zijn backhand. Op breakpoint. En dus in de. begin. Van de vierde set. In de openingsgame van de vierde set breekt Djokovic door de service van Nadal. Nogmaals gezegd, 2-0 stond hij achter in de derde set. Hij pakt dus niet alleen de set daar, zes games op een rij. Maar hij pakt ook de openingsgame in de vierde set. Deze wedstrijd is nog lang niet gespeeld. En wij zijn ook nog heel lang bij u natuurlijk. En onder andere ook om Italië-Spanje te volgen. Spanje-Italië, Filip Koken, toch ook wel een leuke wedstrijd hè? Ja, het is wel een leuke wedstrijd. Maar ik denk toch ook vooral voor de mensen die echt heel erg geïnteresseerd zijn in tactieken. De deskundologen kunnen hier een hart aan ophalen aan deze wedstrijd. Want er gebeurt in dat opzicht van alles. Want er wordt nog niet echt een vabank gespeeld. Wel, ze juist een eerste echte kans gehad op een Spaanse manier. Dus uh, combinerend over de grond. Eindelijk is een keertje de spits in stelling gebracht. De spits, de gelegenheidspits, Fabregas. Maar uh, dan wierp zich daar weer uh, net een verdediger voor. Bonucci was er net op tijd voor. En uh, de, ja, die Spanjaarden komen er combinerend maar niet door. En je ziet ook veel dat uh, die Spanjaarden een beetje wanhopig worden daarvoor. Die laatste tien minuten van deze eerste helft. En dan gaan ze hoge ballen spelen. Nou ja, de, de, de spitsen, de voorwaartse Silva, Iniesta en Fabregas... Bij uh, Spanje. Die zijn net een paar centimeter groter dan Wesley Snyder. En de, hè, dat heeft niet zoveel zin om die ballen dan hoog voor de pot te gooien. Maar ze proberen het op die manier toch. Ze moeten echt op een Spaanse manier blijven spelen. Maar ja, zo lukt het niet. Misschien nu Iniesta. Vlak voor de goal van uh, Buffon. Tikt hij die, die bal net over. Dit was dan eindelijk eens een keer een goede kans zo. Eén minuut voor rust. Een steekbal die er eindelijk doorkomt. En uh, Iniesta volleert hem net over. Dat was dan eindelijk eens een kans voor Spanje. Maar bij het sluiten van de markt in die eerste helft is het nog altijd 0 tegen 0 bij Spanje tegen Italië. Dus deskundeloog Mark van Hinton, kun jij je hart ophalen voor deze wedstrijd? Ja, ik vind het een fantastische wedstrijd hoor. Ik vind het uh, ja, heel opvallend dat Italië inderdaad uh, uh, niet van bank speelt, maar wel aanvallender dan wij allemaal gedacht hebben. En dat resulteert in, uh, in een golvend spel uh, waarbij we kansen gezien hebben voor, voor beide partijen. En uh, waarin Italië natuurlijk. Op fysiek speelt, op power, uh, slim op de counter loert. Met Cassani vooral, uh, die, die daar gevaarlijk is. En, Ita en Spanje probeert uh, door middel van uh, ja, het tiki taki voetbal, zoals we het gewend zijn, kansen te creëren. Maar het valt ze nog niet mee. Want het gevaar van Italië blijkt inderdaad vanuit die typisch Italiaanse manier van voetballen. Ja, inderdaad. Uh, en uh, je ziet dat ze voornamelijk via de flanken gevaarlijk zijn. Ze komen steeds door in de hoeken, daar duiken ze in. En wat opvallend is in deze wedstrijd is ook dat, dat Italië natuurlijk veel meer lengte heeft. Achterin vooral. Maar dat zou ook voorin eh, kopgevaarlijk zijn. En dan eh, moet Casillas meerdere keren al aan de bak. Kun je ook zeggen dat teams die veel succes hebben... het is al een wonder als een team Europese wereldkampioen achter elkaar is. Spanje heeft dat gedaan. Frankrijk eh, kunnen we ons herinneren. Maar meestal zie je het. Zit Spanje ook een klein beetje aan het einde van de rit met zijn elf. Dat mag je van niemand zeggen. Maar ik vraag het jou toch. Ja, ik denk dat het vooral te maken heeft met bepaalde spelers die er dan wel of niet bij zijn. En uh, Dat kunnen de bepalende stukjes van de puzzel zijn waarom je uh, of Europees of wereldkampioen wordt. En bij Spanje is het nu opvallend natuurlijk dat je gewoon via mist voorin. En dat kan het sluitstuk zijn op de begroting, hè? die kan uh, bepalend zijn. Uh, en, en nu zie je dat ze toch ja, met zes Fabregas in de spits moeten spelen, concessies moeten doen. En ja, daar ben je toch van afhankelijk op een, afhankelijk op een groot toernooi. Hangt Filip Koker nog? Filip, ben jij er nog? Ja. Ja, nog, eens zeker, maar het is afgelopen, de eerste helft. Het is afgelopen. Ja, en dan wil u dat ik daar nog wat over zeg. <laughs> nou, dat, dat ik er nog iets aan, aan toe kan voegen van wat Mark van Hinten net heeft gezegd. Ja, dat we inderdaad nog een hele mooie kans hebben gezien van de Italianen. Inderdaad, zo'n zo zo countermoment, zo'n voorzet. En dat uh, blijkt dan ook uit de kopkracht deze keer van Motta. Ook die te grootste trouwens op het veld, uh, genaturaliseerde Braziliaan. Die daar Casillas nog een keer op de proef stelde. Die moest die bal nog uit de hoek uh, ranselen. En dat lukte Castilias natuurlijk. Maar dat bewijst me weer eens dat de beste kansen in de eerste helft waren voor Italië. Terwijl het balbezit toch is veelvuldig voor Spanje. En dat ik denk dat Italië nu met een heel geruststellend gevoel de kleedkamer gaat opzoeken. En dat Spanje een beetje ongerust is. Dit is de Radio 1 Sportzomer. I don't know why I love you, but I do. Uh, Mark van Hinten, dan toch nog maar eens even die hele eerste helft op een uh, rij... waarin uh, de verrassing toch een beetje Italië is. Is Italië ook iets gretiger, zou ik ja. dat mogen zeggen? Hebben die iets meer het gevoel van, uh, wij moeten... Misschien dus even, de microfoon wacht, even je microfoon moet even open, want anders horen wij je wel... maar de rest van Nederland niet. Ja, is Italië gretiger? Daar ja, ik vind het wel. Je ziet het ook aan de, de vastberadenheid van de Italianen... zeker in, uh, in verdedigend opzicht. Zo zijn, uh, zo zijn ze natuurlijk. Maar ook in een vallend opzicht. De manier waarop ze eruit komen, de gretigheid straalt er vanaf. Nou, het heeft ook te maken met de verschillende spelwijzen van beide landen. Spanje is natuurlijk uh, ja, geënt op techniek. En uh, Italianen zijn geënt op, uh, op karakter, mentaliteit, fysieke kracht... en de counter. Toch altijd weer even die vraag. Als jij nu toch. We gaan het zo over allerlei euro's hebben in allerlei zuidelijke landen. Maar stel dat je nu wat euro's zou moeten zetten. Er zou een winnaar moeten komen. Wat, wat, wat, zou je, wat is het, je gevoel? Ja, op dit moment, uh, als het zo blijft. Hè, als beide teams zo blijven spelen. dan, uh, dan gok ik op de Italianen. Omdat die gewoon uh, meer kansen hebben afgedwongen. Uh, en uh, Ike Cassia zal meerdere keren hebben gedwongen tot, uh, tot uh, goede reddingen. Wij gaan het zien. We gaan ja. het zien. We gaan eens even kijken in Parijs nu. Mark Brasser. Tja, en daar komt een uh, meneer in een pak met een stropdas uh, de baan op. Die overlegt eens dus even uh, met de umpire. Het is uh, 2-1 in de vierde set in het voordeel van uh, Novak Djokovic. Nadal eindelijk op het scorebord. Verloor acht games op een rij. En ja, Nadal praat nu met, uh, met de, de hoofdreferee. Ik weet niet wat Nadal precies zegt. Misschien als ik stil ben dat ik heel even kan luisteren. Er werd hier net al gesuggereerd door enkele collega's dat Nadal moeite heeft met het zien van de bal. Het is natuurlijk nat ja, en hij pakt zijn spullen in. Hij gaat er vanaf Nadal. De wedstrijd wordt opnieuw onderbroken. Ja, er werd net al gesuggereerd dat Nadal de bal niet meer zou zien. Door de, de, de natte baan, het natte gravel. wordt de bal natuurlijk snel rood. En ja, Nadal schijnt daar, schijnt daar last van te hebben. En pakt nu zijn, zijn tas, zijn rackets, na overleg dus met de referee en, en loopt van de de baan af. Ik zie wel wat paraplu's. Het regent volgens mij niet zo heel erg hard. Maar goed, er moet natuurlijk wel aanleiding voor zijn om deze wedstrijd te onderbreken. Die zal er ongetwijfeld zijn, terwijl Novak Djokovic nu ook zijn spullen pakt en, uh, en ook vertrekt. Ja, wordt deze wedstrijd dus opnieuw onderbroken. Het was, uh, of het eerst moet ik zeggen, 2-1 in het voordeel van, uh, van Djokovic. Nogmaals gezegd, 2-0. Achter stond hij in de derde set, verloren de eerste twee sets. Acht games pakte hij op een rij. Hij kwam 2-0 voor in de vierde. Nadal maakte geen game meer. Ja, en dan moet je toch uh, constateren, of misschien kun je en we zullen dat ongetwijfeld na afloop van deze partij horen. Dat er inderdaad iets met Nadal is. Dat hij misschien de ballen niet goed meer ziet. Ik bedoel natuurlijk hebben beide spelers daar last van. Ook Djokovic heeft er last van. Van de omstandigheden. Maar goed. Uh, Djokovic dus. Uh, terwijl hij nu in de katakombe verdwijnt. Uh, op een 2-1 voorsprong in de vierde set. Ja de vraag is natuurlijk voor wie deze break uh, het beste uitkomt. We zagen bij die eerste break uh, bij, uh, aan het einde van de tweede set. Bij een stand van uh, 5-3. Ja dat Djokovic weliswaar uh, die game verloor. Maar vervolgens wel goed terugkwam in de partij. Ja, we gaan het zien. We moeten afwachten hoe lang dit gaat duren. 2-1 dus in de vierde set in het voordeel van Novak Djokovic. Nadal leidt met 2-1 in sets. Dan ja, gaan we het hebben over uh, iets bijzonders toch wel. Want tijdens alle EK-wedstrijden waarbij Nederland en Duitsland meedoen... geldt in de Nieuwstraat in Kerkrade een noodverordening. Ik ga daarover praten met burgemeester Som van Kerkrade. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, dan vragen wij ons natuurlijk een beetje af. wat is Dat klinkt zo, hè, noodverordening. Waar, waar, waarom is dat? Ach, eigenlijk gaat het altijd heel goed dus, uh, tussen Nederland en Duitsland... en zeer ze zeker raad en Kerkrade. Maar we hebben de afgelopen EK's en WK's uh, wat dingen meegemaakt... Uh, die... Met sport weinig van doen hadden. Dus die jongens, dat gaan we niet meer doen. Uh, daar werden allerlei bejegingen naar elkaar toe uh, geuit. En vervolgens ruzies. En vervolgens gebeurden er allerlei vervelende dingen. Uh, en je moet zo zien dat de Nieuwstraat... Dat is een één grote straat tussen uh, Herzograad en Kerkraad. Waar vroeger een grens was, is dus nu een straat. Normaal en buitengewoon... Uh, Leuke, gezellige straat, maar dan wordt het even wat anders. Hè? En, en houdt dat dan in, hoe moet ik me dat voorstellen, een soort, soort patrouillering of zo aan beide zijden? Om mensen uh, daar een beetje weg te houden? Nou, we, we, we hebben nu gekozen voor uh, het afsluiten van uh, die straat voor gemotoriseerd verkeer een kwartier voor de wedstrijd, een half uur na. En dat wil zeggen dat er van de Duitse kant en de Hollandse kant politie aanwezig is. Om te verzorgen dat het allemaal goed verloopt. Dat we met elkaar vriendelijk omgaan en dat er geen vervelende dingen gebeuren. Ik vind dat er wat vrolijk, maar zo is het eigenlijk niet. Nou, dat is, nee, nee, dat is vrolijk. Kijk, uh, het is een leuk spel, vooral zo houden. Maar je kunt beter voorkomen dan, uh, dan genezen. En wat we nu de vorige keer hebben meegemaakt... Uh, na aanleiding van de wedstrijd, allerlei bejegeningen naar elkaar... Wat met bedoelt u leuk... bij bejegeningen? Dat is een mooi woord, nou, maar wat Allerlei dingen gaan schreeuwen naar elkaar. Dat is waar, eenmaal allemaal, Elvira zijn. En maar het geldt van de Duitse kant, als zowel de Nederlandse kant... Nou, dan worden mensen wat... Uh, wat opstandig ruzies, zelfs met molotov cocktails werd gegooid. Dus, jongens, dat gaan we niet meer doen. Molotov cocktails? Ja, ook dat dan werd gegooid, ja. ja. Dus dat gaan we niet meer doen. Dus, dus we hebben dan het dan is, netjes opgelost. Dat is en... wat anders dan bij Ik kan me niet voorstellen dat dat nu dan nog zo steeds gebeurt... als die straat nu een, uh, de grens was en nu een gewone straat ja. is. Is dat dan gewoon een soort uh, zet de klok erop geleid? Zet die agenda? Komt de voetbalpot daar? Nee Molotov dat zijn en mensen die hier blijkbaar uh, op een gegeven moment ergens zijn... en die hebben dan weer uh, iets... ...voor zich genomen en die gaan dit soort dingen doen. Dat gebeurt niet altijd, maar de vorige keer gebeurde het, weer, uh, gebeurde het wel. Ja, en ik denk dat je in dit geval gewoon de zaak moet voorkomen. Uh, en dat is eigenlijk heel goed gelukt. Het is dus prima verlopen was prima. Ja. En alleen de mensen die in de straat wonen, die mogen daar komen. Ja, de mensen die daar... We die daar, die hebben met flyers even aangegeven naar elkaar... ...zowel in Duitsland als in Nederland in beide talen van... ...nou, dit gaan we doen. En de mensen vonden het eigenlijk prima. Dus de mensen die er wonen... Die, uh, die, zijn, die hebben een identificatiepapieren bij zich, dus dat is allemaal geen probleem. Maar zoals gisteravond, prima verlopen. En ik denk dat woensdag, zal er wat gespannender zijn. Maar ik hoop dat we het allemaal gezellig kunnen houden. En je kunt beter Son, voorkomen. Burgemeester Son van Kerkraden, kunnen wij met elkaar bellen woensdagavond? We zijn benieuwd, toen en ik. Uh, dat ligt eraan hoe laat u belt. Want ik wil A, graag naar de wedstrijd kijken en... En we winnen natuurlijk, daar kunt u uh, zeker van zijn. We dus... bellen niet thuis de wedstrijd, burgemeester. No, dank u wel voor de toelichting. Ja, en de burgemeester is een goed gezelschap... want de eindstand van de stelling van vandaag... we winnen woensdag toch wel van de Duitsers. 51% is het toch nog met die stelling eens in Nederland. Dus het optimisme kent geen grenzen. En vanmorgen vanaf 1 uur staat er weer een stelling op onze website. En dinsdag gaan ook de telefoonlijnen weer voor u open. We zijn in afwachting van de tweede helft Spanje en Italië. En we kijken natuurlijk met een halve oog. Maar het zeil op Roland Karos wordt er nog gespeeld vanavond. We houden u op de hoogte hier op deze zender Radio 1 Sportzomer. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Goedemiddag. Van Heck. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Uh, meneer Van Heck, ik wil even zeggen, als vrouw zijn, dan ben ik blij met de spatsommen. Waarom, waarom, dat vind ik leuk. Heeft u iets op uw lever? Tom van het Hek? Ja. Of iets heel anders? Waar, waar spreek ik mee nou? Wel iedere dag tussen twee en half drie met Tom van het Heck. U spreekt met Tom van het Hek, de, een beetje de, de lijn, zeg maar. U kunt even kwijt. Oh, wat ja, zal... natuurlijk, maar ja. kan ik je staan. 0800-1101. Ik neem er weer één op nu, ja? Bel iedere dag tussen twee en half drie.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 De beste e-reader volgens de Consumentenbond. Nu maar 99 euro. Bij Libris. Uw Peugeot Servicepunt heeft nu een leuke aanbieding. Gratis ERCO controle Kijk op Peugeot.nl. Bent u IT'er of computergebruiker? En zoekt u boeken voor vak, opleiding of hobby? Computerboek heeft 8000 titels op voorraad. Computerboek.nl. Compleet en snel. Dit is Radio 1.